Vanuit de, van Vanuit de binnenstad van Hoorn. Dit is Radio 501. 501 Classics met Johnny van Hoorn. ja, yeah, ja. Yeah, zo, uh, zo zijn we de Radio 5 en 1 Classics begonnen voor deze zaterdagmiddag 31 maart. Ja, gezellig. 2012. Goedemorgen. Nee, goedemiddag reeds. Goedemiddag. Hoe is het met je? Goed, prima. Ja. Ja. Ik heb vannacht niet heel lang geslapen. Dat was maar... een vraag. Je ziet er, je ziet er wel wel eens uit, moet ik zeggen. Dat is mooi. Maar ja, ze sporen wel achtergelaten. Hoe laat was het geworden? Uh, nou, ik was hier om 4 uur klaar. Ja. Met de uh, nacht erop. Ja. En uh, nou, ik denk dat ik om 5 uur ongeveer sliep. Mooie tijden. Ja, ja, en om tien uur er weer uit uh, om op tijd hier te zijn. Nou, we waren op tijd inderdaad. Waren, ja, voor mij uh, hetzelfde. Ja. Ik, ik sliep een uurtje in er. Het uh, was ook wel laat of vier uur, daar uh, praten we dan over. Ja, maar, uh, maar goed, we zijn in de marathon. Dus ja, dat moeten we ervan We overlemen. zijn er. Ja. Geslaagd. Ja, zeker bij Dion. Uh, welkom in de uitzending. Wij gaan nou, Radio 1 Classics presenteren. Ik vind het leuk bijzonder. Ik vind het heel eervol. We hebben er even uitgerekend. Er zit 21 jaar leeftijdverschil tussen ons. Ja, dus uh, mijn Classics dat is zo'n beetje van de uh, ketchup song tot... Uh, ja. Uh, nou, uh, wat is het, Katie Malua met 9 uh, million bicycles nou, of zo? Dat, dat zijn ja. mijn classics. Ja, wat een ja. wereld van verschillen inderdaad. Mijn classics rijken daar nu weer iets verder. Maar dat is leuk dat het muziek al zo. Nee, nee, nee. Ik weet natuurlijk ook wel iets van jouw classics. Uh, wel, van jouw he? tijd. Je bent niet gele uh, Classics. Nee, nee, niet niet uh, nee, ik ben niet dom. Nee, ik ben niet dom. Nou, gaan we daar een paar uh, plaat, uh, plaatjes van, uh, van draaien. Van jouw classics, van mijn classics tot uh, twee uur vanmiddag dus Radio 501 Classics tijdens de driejarig bestaande marathon van Radio 501. Nou... En dan gaan we gewoon, lijkt me met een oudje beginnen. Ja, toch? Ja, doe maar. Wat dacht ik van deze? Zeg me wat leuks in. Je. Nee, we gaan wat leuks opzetten. Zeker weten. beter. Doe dat. Deze heren komen uit Australië. Shabbat. Oh. Ja. En dan zeggen we gewoon, how's that? Ja? Hoe is Zeker. dat? Ja. Ja, klinkt goed. You told me I was the one. The only one who got your head on. We het er nog even uit hoor. De laatste krachten van de heren van Sherbet. En inderdaad, House Dead. Nou, je krijgt het gewoon keihard voor je kiezen. Wat is een drie. leuk nummer? Het een leuk nummertje, Ja? Lekker, ja? Kon ja. je hem? Nee. Kijk, dat is ook de bedoeling. Hè? Het is een Radio 5 van dus Classics. Het, het is gewoon een stukje muzikale opvoeding. Ik ga nieuwe dingen horen, ja. Ah, dat doen we fijn. En wat gaan we nog meer doen? We gaan straks mensen feliciteren, volgens mij. Ja, want uh, nou, dat kunnen we misschien nu doen. Doe dat eens even? Uh, nou, er zijn een aantal mensen jarig. Allereerst wil ik graag mijn moeder feliciteren. Ja. Want die is ook jarig. Gewoon harte gefeliciteerd. En uh, de moeder van Matthijs van der Meer is jarig, Jawel. ook van harte gefeliciteerd. Hippie Radio 501 is jarig, Heepiepura. van harte gefeliciteerd. En natuurlijk uh, de vrouw van uh, onze eigen Google Forever. Aha, Michael. kijk eens eventjes. Ja, die is ook jarig. Die nou, is ook jarig. de vrouw van Michael, wat een feest. Nou, we draaien daar speciaal een plaatje voor voor iedereen die vandaag jarig is. En hoe kan het ook anders zijn zelf ook jarig? Hè? Ja, met uh, deze plaat van a Pluck of Seagulls. Je kent ze van uh, I Wish I Had a Photograph of You. Maar dit is het altijd lekkere I Run. En dan gaan we terug naar het begin van de jaren 80. Wauw. 1981 om precies te zijn. Ja, toen was ik er nog niet. Laila K ze deed het samen met Rob en Rest got to get Radio 55 Classics. Uh, zoals gezegd, het driejarig bestaan van uh, ja, deze omroep en het uh, vieren we met een, uh, met een marathon. Zeker. En Dion, ja, unieke combinatie dat wij hier ook samen ja. met de en Classics Gezelliger. presenteren. Ja, gezellig, joh. Ja, dat maakt allemaal niet uit, joh. Het is lekker zaterdagmiddag. We doen het toch even beetje lekker over allemaal. Daarom, jij had een plaatje ja. in gedachten. En ja. voor, dan moet ik eventjes op de goede knop drukken, voor wie gaan wij die draaien? Uh, nou, dat was eigenlijk meer gewoon, omdat huh? ik het... Ja? En dat is een classic die ik dan wel ken, zeg ja? maar. Ja? Dat ja. was, uh, ja, dus nou, draai maar uh, voor mijn moeder dan. Nou, mama, als je luistert. Maar, huh? ik moet wel Wat zeggen... Ja, oh, oh, oh, het is begin al. Ja, zeg het maar, ja, ja. Ik moet wel even zeggen dat um, ik vroeger altijd dacht dat het Simon en Garf, uh, Garfield was. Ah, Garfield. <laughs> ja, maar dat was het niet. Nee, dat natuurlijk niet. niet. Nee, dat is een andere koek.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 silently Simon en uh, Garfunkel Met Homeward Bound Dan en nu even heel wat anders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 Gisteravond zelf bekend mogen maken tijdens de Arvin en Johnny Show. De nieuwe Radio 5 van 1 plaat voor je hoofd is deze week, deze week afkomstig van Nemethy en het nummer Afterlife. En dan zal het vastkomen dat ik nog niet helemaal wakker ben Dion. Want ik heb eigenlijk, dan, dan moet je altijd de versie uitkiezen met de jingle daarvoor. Ja. De aankondiging van dit is deze week de Radio 5 van 1 plaat voor je hoofd. En die misten het eventjes. Ja dat komt ja, gewoon door de tijd. Dat tijdstip. zeggen we gewoon... Uh... Dat, dat zeg je nu gewoon dat even. Dat zeggen we gewoon, ja, dat, uh, dat is uh, de plaat voor je hoofd. Ja, en die kan je dan elke uh, uur voorbij horen, zeker tijdens het uh, marathon van de, van de Radio 501. Normaal is het één keer per twee uur, maar deze, deze, dit weekend rijden we gewoon elke uur. Nu is gek. Vannacht ben ik weer terug uh, te, te beluisteren, te bewonderen tijdens de uh, nachtelijke uitzending van Radio 501. Ik ga vanavond House Classics draaien. En, zo. Uh, ja, de, de, voornamelijk House uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Dus toen het nog echt gewoon met, met het handje werd gemaakt om het zo maar te zeggen. Ja. Hulpmiddelen natuurlijk, uh, dankzij de, de elektronische keyboards en dergelijke. En uh, uit die instrumenten, daar komen deze geluiden. Luister, dames en heren, Who is changing your mind, de South Street player? Dat zijn klassiekers. Geniet er maar even van. Hè? Doen we voetjes van de vloer, alles aan de kant, maak je buren gek. Ja, ik zet even te rekenen, jon. Volgens mij is het uh, net een beetje een kritisch moment. Was jij toen geboren, ja of nee? Want volgens mij komt hij uit het begin van de jaren 90 en jij komt uit 1994. Kijk, dat bedoel ik bij net dit eventjes, we hebben het er al over gehad. Uh, 21 jaar leeftijdverschil. Ja, en deze plaat is dan toch wel uh, ouder dan 21 jaar. Dus ja, je gaat uh, niet door, voor deze. Nee, hè? ouder dan 17 jaar dan? Uh, 17 jaar in dit geval. Ja. Heb je, jongen wat ben je wakker zeg, Kijk je, mineman. Ah, lekker allemaal. De South Street Player en Who Is Changing Your Mind. Zoals gezegd, vannacht nog veel meer uh, House Classics uh, tijdens het programma House Classics van 2 tot 4. Dus uh, gewoon vroeg opstaan of uh, uh, nog even doortrekken. Dat kan ook, hè? Dus je ja, gewoon lekker wakker uh, blijft. Dat, ik, ik ga voor dat tweede, Gewoon ja. doorgaan. Oh, doorgaan. Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Deze heren, die hadden ook zoveel hits in de jaren 80, Dion, en dat zeg je alvast wel Duran Duran. Zat er nog op een gegeven moment de soundtrack van de film van James Bond. A Few to a Kill. J Na, James ja. Bond zegt maar wel wat. Oh, je, je, je, je kent die man. heb je wel eens <racht> ja. vaker van gehoord. <laughs> maar die gasten, nee. Nee? Oh, nou, daar ga je er nu kennis mee maken. Duran Duran uh, Girls on Film. We hebben het er even in de studio over. We pakken Dion eventjes heel grondig aan, want uh, ja, uh, Dion kent ik ken uh, het niet. Duran Duran niet. Maar nou ja, de muziek, misschien als ik als ik een nummer hoor dat zeg... oh dat nummer en dit ja. is er dan één, maar die, die Uit, komt ze, niet zo lekker voor. Als je voor. deze kent, dan kun je vast de andere nummers ook niet. Nee, dan ja, zouden we de reflexen kunnen proberen. Ja, I am Beard, die loopt nog steeds hoofdschuddend rond van... ...nou, nah, dit gaat niet goed komen met Dion. Nee. Ja, maar ah. ik vond het dan weer heel erg raar. Jij hebt bijvoorbeeld Nirvana nee, met dat where, is ook where did you sleep ja, last nou, night? Dat inderdaad, neem ik, dat neem ik neem ik dan ken dan jij dan weer niet. Ja, nee, uh, maar dan zeg ik, dan geef ik altijd eerlijk toe... ...ja, ik ken ook niet alle platen. En uh, ik heb dan wel zoiets, ik wil er wel kennis mee maken Dion. Dus de volgende plaat, die draai jij speciaal voor mij? Uh, ja. Of, of draai ik hem dan gewoon zelf? Maar, uh, dan nee, dan, dan, dan draai ik deze voor jou en dan draai je straks dat andere nummer voor mij... ...wat ik misschien wel ken. Oké, okay, dat is een goeie. Ja, ja. Dat gaan we doen. Nou, uh, Dion, zoals gezegd, wat, wat gaan we naar luisteren? Nirvana, Where Did You Sleep Last Night. Shine, I would shiver the whole night. Her husband was a hard worker man, just about a mile. The sun don't ever shine I will shiver the whole night Song you're leaping in the ground Ja, hier doen we dit voor. Ik doe zo meteen even mee. Ik komt nog even oh, oh, oh, naar deze plaat oh, oh, oh. af. Sunshine Reggae. Ja, daar krijg je inderdaad een positief vibe van. Um... Kijk eens even naar buiten. Ja, nou, het zonnetje schijnt dan weliswaar uh, nou, niet. Nou, nou, maar... nou, dit, ben, dit, dit I, kan I, je geen zonnetje noemen. Nee, nee, nee. Daarom, dit is gewoon een uh, Dit een is dan maar Een beetje laf, lafjes ja. er tegenaan hangen. Zoiets lijkt het een beetje. Ja, ja goed, dan maar het muzikale uh, effect van Radio 501, wat jou het uh, zomerse gevoel maar, moet geven. We halen het zonnetje in huis. Ja, nee, inderdaad. Dat deden we samen met deze heren van Late Back. En als ik je vertel waar ze vandaan komen. Dan zeg jij natuurlijk uit de gat waar ze niet meer in terug kunnen, dat, dat weten we inderdaad. Maar uh, deze heren komen uit Denemarken en dat verwacht je dan oh. toch ook niet? Hè? Nee. Dat, nee, uh, dat denk nee. je toch, Ancao inderdaad, ja maar inderdaad, die bracht het dus ook het, het, het, het zonnetje in, in huis. Ondanks dat de zon was. Uh, inderdaad, die schijnt daar niet zo vaak hè? inderdaad. Dion uh, keek eventjes naar een Virtue Kill en dacht bij zichzelf nee nah, ik kom er niet uit. En uh, hij zit toch steeds met grote ogen naar mij te kijken. Nee, nee, ik, nou, ik heb op een babbelbox gezet dat ik hem wel ken. Ja, je, ligt man. Om je, ligt. Ja, je ligt, man. Stellen. Je ligt, man. Je ligt, je bedriegt hier het zo. Ik zie iets heel lekkers naast mij staan. En daar gaan we ervan genieten. Dat doen we samen Stemme. met deze dame Nene Cherry. Main chat. Als je maar met rust laat Nene Cherry en de Dominated mainchild Child, zaten ook nog natuurlijk de Buffalo Soldier no, no, no, no, no. en uh, toen, uh, of daarna, ja toen werd zijn moeder en uh, daarna niks meer gewoon vernomen. Okay. Ja, ja, ik was even ik... met iets anders bezig ja, uh, nou. ik oh. was uh, bier over mijn MacBook. Ja dat moet je niet doen man, ik kunnen ze helemaal niet tegen, nee. Dus we gaan even in de, in, de, in, de, in de droogfase en dan gaan we gewoon lekker de bom draaien ondertussen. Fuckheads, en het nummer heet De Bomb en het origineel. ja dat is een disco discoclassieke waar ik ook de naam even niet van weet. Vergeef me dat Dion, maar deze ken jij hem vast wel. Nou? Hij oh, kijkt me weer aan met van die grote <laughs> ogen van wat gebeurt hier Johnny. Uh, hey, jeetje, je, je moet gewoon uh, nog even blijven Dion, het komende uur. Ja, en, uh, ik, ik leer veel van jullie. Oh, wat zin. fijn zeg, allemaal. Maar uh, Voordat we het vergeten, we, ja. we, we, we hebben we er al 24 uur marathon op zitten hè? 24 uur, dus we gaan we naar de... We zitten nu in het 25 uur ja. en straks springen we het 26ste uur in. Nou. En daar willen we natuurlijk ook dat jij nog steeds erbij bent in het 26ste uur. Dus je bent bij deze uitgenodigd. Zeker. Dion, dus zoals gezegd. Um, ja. Naamgenoot van mij. Deze man heet John Legend. Ja, ik heb John niet van horen. Dus het zal vast wel goed schild zijn. niet veel. Ja, ja. niet veel. We gaan terug naar 2004. She don't have to know. Tot het volgende uur. Bye. on the cover of my eyes, just to cover up my eyes, hoping eye. that nobody sees me passing by through my disguise. I still know, I still know. you recognize, but you... You know you got a little secret of your own. Yes, you do. You know it's wrong. Sneaking out with me while your man's at home. You know you're wrong, but it's so strong. It's so strong. Still care, you Stressful Doing the dirt we do So sad but true And I know one day, one day I'm gonna pay Then you and ask me, me. Oh, what'd you say? To sneak out of town For just a day or three, oh. three. Go to D.C. and hold hands publicly oh, All D. through D. the street They don't know you They don't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 Directeuren van Nederland, wordt wakker. Doe de kantinecheck op wakkerdier.nl Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers... jij in een team van prettig gestoren, gemotiveerde muziekdieren...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 From We Cook With Fire. Welkom in de tweede uur van de Radio Vijf. In Classics Dion, ook weer welkom. Ja. Ja, nou welkom. De, de titel van de plaat To Cut a Long Story Short. Ja, dan kan je de plaat natuurlijk helemaal uit laten draaien. Maar je kan ook zeggen van nou, halverwege stoppen we er gewoon mee. Want het is, een, het is een zogenaamde 12-inch versie Ken je dat? Van vroeger had je de kleine singeltjes. Ja. Nou, die ken je natuurlijk niet een stukje vernieuwd. Dan nee. kocht je dan voor, voor, voor 6 gulden, nog, inderdaad. En dan voor volgens mij voor 12 of 13 gulden had je dus de 12-inch uitvoering. En dat is deze. Die duurde dan gewoon twee keer zo lang. Daar heb je ook twee keer zoveel betaald daarvoor. Ah. Ja, dat hebben we wel. Ja. Maar dan krijg je wel weer waar voor je geld. Waar voor je geld krijg je ook sowieso tijdens uh, 51 uh, Radio. Uh, Driejarig bestaande marathon. Ik zeg het in de nou, totaal. Waar voor vertageerd... je geld? Ze betalen het ook niks. Hè? Nou ja, goed dus je idee. krijgt gewoon waar voor je aandacht. Nou, dat is mooi gesproken. Jeroen, over aandacht gesproken. Uh, wat vind jij nou het meest opvallende van zo'n marathon? Dat het altijd zo van mensen trekt, uh, de, dat, Ja, de, de, de, de continuïteit. Ja, dat, dat er gewoon steeds mensen in en uit blijven lopen. Ja. Blijven doorgaan, blijven vandora, blijven he? doorgaan. Ja, en, leuk. En, en ook de mensen op de Bobbaboksen zijn leuk dat die ook allemaal aanwezig zijn. En, uh, ja. Ja, we moeten eventjes het redactieteam even achter die mail aanzetten. Ja, hè? Er is een hoop gemaild. Een hoop gemeld ja. ja. Een hoop gemaild. Uh, zometeen gaan we nog eventjes babbelen over wat er allemaal in de geschiedenis gebeurd is op 31 maart. Maar dat komt allemaal verderop in de show. Uh, ik vind het tijd voor weer een stukje muziek uh, wel. Uh, ja nummer. Nou, nummer. Um, nou, dat je dit niet kent, dat neem ik je daar niet kwalijk. Hamilton uh, Bohemian zeg je dat iets? Ah, die ogen van Dion. Als ik een meisje was, dan wist ik het wel. <laughs> Let's start the dance! De, zo heet het nummer. Dus laten wij dan nog gewoon maar gaan dansen, Jon. Ik voel me zo jong. Ja. en let's start the dance again. Nou, dat gaan we gewoon ook doen, want we hebben trots, een hele marathon nog voor ons. Dus uh, we hebben nog even de tijd. Ja. En ondertussen ben ik eventjes bezig met technische uh, middelen om een microfoon in te schakelen. Dat zou leuk zijn, Op zijn, ja. dit kanaal. En daar schijnt Lucien dan ergens te zitten. Hallo? Maar waar? Ja, ik hoor. Hallo? Ja? Hallo? Spreek tot ons. Ja? Ja, dat is niks van mij. hè? Al die... Wat is dit Zit... allemaal? Zit je er nou in? Ja, wel, hè? Ja, hè? Nou, Zit ik er nou in? Ja. ja. Um, Oké. Okay. Uh, welkom in de show, uh, Lucien. Welkom in de show, ja. God, leuk dat ik me mag aansluiten. Ja, ah, ja, want er is iets gebeurd, die dat ja, we het net nou, nou, over Na de zo'n marathon, maak je van alles mee. En wat heb jij vannacht meegemaakt? Not. Ik uh, was vannacht aan het draaien van 12 tot 4 en ik stond hier met, uh, met uh, Rob de Greel en uh, Mark Schrander. Ja. En op, ge op een gegeven moment kwam ik erachter dat uh, zowel Waar? Rob als Mark hives beter vinden dan Facebook. Nou, ja. dan stond ik daar in mijn eentje een beetje Facebook als, te verdelen. Ja, maar goed, inderdaad. Kijk, we gaan we het even hebben over de generatiekloof uh, tussen jullie ja. inderdaad. Ja, Rob en uh, Mark. Ja, het zijn twee oude rotten, om het zo maar even te zeggen. Ja. Mag ik wel zeggen, want ze slapen misschien nog wel op dit tijdstip. Ja, niet. die, die moeten nog uit. Ja, ja, ja, ja, En jij inderdaad als jong, j, jonge uh, god. Ik maar wat is het dan inderdaad, nou, het verschil tussen het Facebook toen, en Ives? Nou, leg je dus even uit. Nou ja, het, het, ik hoorde toen in één keer van, dat, uh, toen zei Rob van ja, je hebt nieuwsdingetjes... en je hebt voetbalpolletjes ja. en je hebt... Uh, nou, dat uh, gaat mij helemaal niks aan, want... Uh, ja, Facebook, dat is toch een beetje de... de da, daar begon het toch allemaal bij. Daar heeft ja. Ives gewoon vanaf gekeken. En toen zag ik in één keer, toen we het over dat onderwerp hadden afgelopen nacht... toen zag ik in één keer op de babbelbox uh, Lucien en Vicky, uh, nou. uh, Victoria... dus uh, de, de hele babbelbox vol spammen. Maar, en ja. wat schetst mijn verbazing... Lucien, die, die, die is ook gewoon een hype, Dat meen je uh, hypes niet. Onze Lucien. Dus ja, het was dus gewoon drie tegen twee. Want Vicky, die, die stond wel achter mij. Die, uh, die ging mee met Facebook. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik was verbaasd. Ja, maar hou eens even. Ik wil even... Uh, objection. Ja, ja, ja. Stel. Wat Kijk, is er land? Stel, stel nou, hè. Ja. Uh, er uh, uh, uh, waren twee mensen voor huis geweest... en drie voor Facebook. Ja. Dan heb je toch dezelfde situatie. Dan is huis toch in één keer weer de underdog. Ja, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Maar hij is toch sowieso de underdog. Ja. Nou, het is ja, het, is, het is ik ga, ja geweest. of niet. Well, e, Hyves is toch zo op sterven na dood? F. Kijk, ik zit al uh, drie jaar niet meer op Hyves. Nee. Maar ik vond wel, daar kon je tenminste je eigen ontwerp maken van je eigen pagina. En dat kan bij Facebook dus Nee, daar heb je dan wel weer gelijk in, oké. Okay. En, en daar ben ik ja. wel van, hè? eigen ontwerpen. Kijk maar naar www.vollelaag.nl. Ja, ja, een beetje reclame nou, hè. Jij bent zo meteen aan bod om twee uur. Dus dat gaan we nog niet doen. Maar inderdaad, om twee uur ben jij... Maar daar krijg je toch weer je zin. Heb je toch inderdaad weer voor elkaar we reclame voor je programma maken. Dus, maar, um, ja, we gingen daar ging maar niet over. Maar ja, zelf ja. heb ik dan ook Facebook, zal je wel vertellen. Ik had ook huis inderdaad, en deed er op een nou, gegeven ik moment ook helemaal niks meer mee. mee nee, Ik deed er niks meer mee, maar ja. ik had zoiets van: ja, Facebook, Facebook moet nou. Ja, en inderdaad, sinds vorig jaar uh, uh, ben ik dan toch op Facebook gegaan. Moet ja. zeggen, ik zeggen, ja, ik vind het allemaal wel meevallen. Ja, ja. Maar, maar inderdaad, nu. Het, uh, ja? dat, uh, dat, ja, het is echt voor, voor tot en met 14 jaar of zo. Ja, dat lukt Ja, en voor gepensioneerde ja. mannen, want die krijgen er niet zoveel berichtjes. Die krijgen alleen berichtjes van kleindochters en zo. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan wel weer zo. Ja nou. ja nou maar ik ik vind toch raar waarom moet je Facebook verdedigen waarom moet je huis verdedigen iedereen mag toch zijn eigen keuze maken als het gaat om, om, ja, om zijn leven tuurlijk. aan ja. wie hij zijn privégegevens doneert ja, en heel ja. veel mensen willen dat aan Facebook doneren nou ja en sommige mensen willen dat aan de Telegrof uh, doneren ja dat ja. is gewoon keuze er is allemaal vrij ja, keuze telegraaf ja, ja. gelukkig wel ja bedoelt hij ook ja, ja. Uh. ja oh ja. ja sorry ja ja telegraaf ja, ja de oren ja, ik scheef. ben er niet dat verschil dat uh, ben ik niet zo goed in Nee. Ja. O en A, weet je al, ja, dat is toch oors en aars? Nou ja, je hebt nog even om te oefenen, uh, Lucien. Ik bedoel, uh, het is nog geen twee uur, dus uh, bereid je nog even goed voor op je show zometeen. Wauw, wow. wauw. Wow, wow. Ja, nou ja, hij is op Facebook. Mocht jij nog een mening hebben, laat het achter op de bababox. Of stuur een mail naar studio.radio501.nl. Mij zelf interesseert het echt helemaal geen ene reet, kan ik je vertellen, weet je dat? Het gaat mij om de muziek. En, en wat daarvoor staan wij hier ja, en wat zijn wij, Jero. Dit is een oudje. een echte eendagsvlieg. Weet je wat dat was? Die man hadden één hit gescoord en daarna was het over en uit. Wauw. Dinseltown in the Rain from the Blue Nile. Let's hear it. Ja. Dit is Radio 5. 501. Summer en uh, het uh, prachtige Could It Be Magic? Nou, nou we hadden het uh, toch eventjes... Uh, je kent hem. Ik ken heb het dan toch voor elkaar. Anderhalf ja. uur verder zijn we in de show beland en de eerste classic die je gewoon meezingt. jij draait. En die ik draai ja, en die ja, jij meezingt. Ja, mijn, mee mijn classics ken ik wel, maar... Uh... Ja, nee, natuurlijk. Dat zou helemaal wat worden Dus jij classic <laughs> niet kent. <laughs> God, Sidori. Dat zou een leeg bestaan zijn, hè? <laughs> ja. Hey, dus, um, ja, dat doet me goed, uh, Dion. Het is uh, half twee. Ondertussen, zometeen om twee uur kan jij gaan luisteren naar Lucien Grefkes en zijn volle laag we lopen in een waard spektakel te worden. Dion, je hebt wederom een plaat uh, uh, uh, uh. geselecteerd. Ja. Vertel er eens wat over. Uh, nou, Ik was een beetje aan het, uh, aan het searchen voor, uh, voor klassieke muziek. Ja. Voor uh, vandaag. Mm -hmm. En um, toen kreeg ik allemaal wat suggesties van, van hier en daar. En toen zei mijn moeder, die, die, die heeft ze ook nog wel in de classics. En die zei ze van... Uh, uh, Crosby, Still, Still Snash en Young. Crosby, Still, Snash en Young. Ja. En dan nou. uh, met Carry On. One morning I woke up and I knew you were really gone. A new day, a new way, and new eyes to your way, I'll the sun become the world. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables Hij heeft deze plaat uitgekozen speciaal voor uh, zijn uh, lieve moeder. Dat zei hij maar net, uh, Van, ik heb zo'n lieve moeder. Dus uh, uh, Mama Meta. bij met deze nogmaals van harte gefeliciteerd Voor jou draaiden wij Crosby, Steels, Nash en Young. Hoe heet het nummer dan? weer. Carry On, ja, ja. En hij begon even in mono. Ja, daar had jij weer wat over te melden. Ja, want ik, ik had een keer een, een, een, een schilderij gezien... waar ze dat hadden getekend. Ah, dat is ook wat. Mona Lisa. Mona Lisa. Lisa, natuurlijk ja Inderdaad. stom. ja nooit natuurlijk. ben aangedacht nee graag. nooit ben aangedacht want daar, komt nee. de, daar komt dus de mono vandaan ja. Mono, Lisa mis dat moet wel ik kan niet missen nee ja. wat ah, is het ja. it? It, it ain't what you do it's just the way that you do it dus zo doen wij dat ook een beetje ja. we doen maar wat maar hoe we het doen ja we doen het gewoon we uh, we go our own way ja See Dit is Radio 501. Ja, het komt dan weer uit 1989 JD en zijn Plastic Dreams ja dus dat is uh, zoals gezegd ja toen werd er nog ja doe ik nog steeds housemuziek het is niet meer terug te denken aan onze uh, uh, uh, muzikale uh, tijd het klinkt nog en, best mooi ja dit is gewoon tijdloos ja. dit is gewoon een nummer uh, is echt uh, ja zoals ik zeg uh, Wilfred reageert er ook op, op de Bobo -Bob Box zo'n super gaaf gehaald nummer nou en dan sluit ik me helemaal bij aan Daarom draai ik hem ook en uh, ik maak toch een beetje reclame voor mijn eigen programma Vanavond van, uh, ja, eigenlijk vannacht van 2 uur tot 4 uur in de ochtend. De allerbeste house classics. En dan uh, draai ik ze al ja. een beetje inderdaad, uh, eind jaren 80. En doe je, dan, doe je dan ook uh, vinyl? Nee, geen uh, vinyl. Nee Ik heb ze allemaal, uh, thuis heb ik heb ze wel allemaal op vinyl, een heleboel. En, maar ik heb ze allemaal op mp3 uh, staan en ja, gewoon okay. lekker vanavond te computeren. Wat wel leuk is, want Lucien die draait namelijk altijd uh, uh, met, met LP's. Ja, en mooi. En dan he? kun je altijd heel erg zachtjes lopen. Want ja. het is een heel oud huis. Ja, dat kan wel leuk zijn. Als we dan te hard stampen in die vloer. Die zakt er veel in, dan, dan springt die naald van zijn troep Ja, nee, dat, dat is zo met de vernielde. Dan kun je wel weer trucjes ja. voor verzinnen, dat je soms van die dingetjes zet, maar we ja, wordt dan even hier niet bij de hand, ja, het blijft een oud huis en ja. daar kan zelfs een luchtkussentje niet aan uh, veranderen inderdaad, dat gaat alle nee. kanten op. Ja. Oh, en en Ilse is er ook. Goedemiddag Ilse op de bababox. Welkom uit onze tijd. Ja, inderdaad. Het is 1989, net als onze tijd. Zaten we gewoon nog op school. Leuk, in de klas. Lekker geen verantwoording hoeven afleggen. Lekker naar huis. En elke dag en je eten klaar. Heerlijk. Gewoon leven zonder zorgen. Leven zonder zorgen doen we ook hier ook tijdens het marathonweekend. Dion, what's up? Nou, ik, ik las laatst iets op internet. En dit vond ik toch echt, echt wel heel merkwaardig. Daar moest ik er ook wel een beetje om lachen. Uh, in Engeland was er een, uh, waren er twee politieagenten waren, waren met zo'n zo radar dingen Daar konden ja? ze zien hoe hard mensen rijden. Oh, dat ben je niet. Ja. En, en ja. dat was zeg maar, op een heuveltje. Dus die, die richten zo'n zo een beetje omhoog naar de, naar de, naar de auto's. Ja. En ineens zien ze op een dingetje 300 uh, uh, kilometer per uur staan. 300 kilometer? Dus ze dachten, nou, dat ja. gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Nee. Het, uh, toen kwamen ze erachter dat het een straaljager was. En <laughs> toen, hebben ze, toen hebben ze dus <laughs> die straaljager eventjes... Uh, op de borg gezegd? Dat... Nee. Oh. <laughs> nou, dat zou wel leuk zijn. Ja. Nee, ze hebben het, het bedrijf heeft... Uh, ge gemeld van uh, nou we hebben jullie gescand met een radar en uh, ja. dit en dat. En toen zei dat bedrijf van, nou hartstikke bedankt dat jullie dat, jullie dat zeggen. Want nu kunnen we een, een mysterie oplossen. Want uh, onze piloot die merkte ineens uh, dat hij getarget was. Dus dan, ja. dan, dan merkte hij dat er een soort signaal op hem is gericht. Ah, okay. ja, ja, ja, ja, ja. En hij ging op automatische piloot. En de, de missiles, de raketten, die, ja. die richtten zich ook op waar het op, signaal vandaan kwam. Niet, op die agenten. Op, op die op die Britse agenten, agenten ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus die heeft ze nog snel weten te cancelen. Maar, Sorry. Nou, Dat is wel een, dat is een dingetje. Het is toch wel even, dat zou je maar gebeuren, zeg. Ja. Dat je daar als politieagent staat een beetje. Valschondig de snelheid te, te, te ja. snel meten nou, ja. en dat je dan een raket op je afvuurt, krijgt. Ja, ja nee, inderdaad. Daar kan ik me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... Ja, laat ze maar afwerpen die ja, raket op die... Overdrijven is ook een overdrijven vak, Overdrijven is ook een vak, inderdaad. Zo. Ja, om dan gelijk met Stingray-raketten op te gaan richten. Ja. Dat gaat uh, een beetje te ver. Ten slotte rekening zijn ook ambtenaren die gewoon werk doen. Ik heb er zelf ja. ook een egel aan, hoor, die snelheidscontroleurs. Uh, uh, gaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar dit ja. Ja, gaat ons inderdaad even te ver. Ja. Hey, leuk, opmerkelijk nieuws, uh, Dion. Hele, ja. heel, uh, heel, leuk. Oh, heel opmerkelijk. Um, weet je. 31 maart is het vandaag, uh, driejarig ja. bestaan van Radio 501. Dat kan je alvast even dus, uh, onthouden. En, er is ook een help gebeurd hoor, in de, de muzikale kalender. 31 maart, we nemen je even mee terug in de tijd. Op 31 maart 1995. Um, wordt de toegang ontzegd voor het leven in Van Lang. En dat is wel heel erg actueel ook weer. Uh, Bobby Brown en uh, Whitney Houston. Die, die, die, die krijgen te horen op 31 maart 2001. Dat zij nooit meer in het Bel Air Hotel in Hollywood mogen komen. Nadat zij daar een uh, uh, hotelkamer hebben vernield. Overgoten met drank en drugs. Hebben zij de uh, uh, hotelkamer vernield. Nou ja goed. Whitney Houston zal daar inderdaad. Nou dat is lullig gaan we niet zeggen. Nee. Ehm. Um... Madonna uh, 1994, de uh, Late Night Show uh, bij David Letterman. Daar is zij uh, te gast. Nummer 1 stond. Dat zijn heleboel nummer 1. Dion, uh, uh, Off the Wall van Michael Jackson. Hmm, dat is alweer een tijdje geleden. Hè? Ja, nou, ja. Het, het, is, het, is, het is allemaal een tijdje geleden in de Classic voor Show. Voor jou wel. Zo, uh, ja, ja. Natuurlijk. Je zit in de Classic Show, Dion. Ja, voor, ja. Waarom? He, hoe kan het ook anders? Ja, ja. Nou, goed. Uh, Zometeen dus. Um... Ja, ik heb er maar gezien om te praten. Ik heb gewoon zin in muziek. Muziek. Dat heb je wel eens, hè? Dat Maestro, je denkt, ja, muziek. We gaan muziek draaien. Um, een beetje reggae weer. Vond ik wel uh, heel erg lekker klinken allemaal. Reggae. De heren van Third World. Maar dan met dread's en uh, van donkere afkomst. Maar awesome. reggae, die weten dat wel te maken, hoor. Positive reggae vibes. Radio 5 Lane Classics. 13 minuutjes voor 2 uur. Ik zou zeggen, we gaan het eens dus over een andere boek gooien. We gaan het over de liefde hebben... Try your love. Woo.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 The world to try your love They only the love that can bring peace in your So won't you try Try your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 Nou, en in het kader van de reggae-muziek wordt goed ontvangen. Uh, en ik ben er zelf ook niet vies van, een beetje reggae. En ik ben mezelf Dion. We gaan een reggae-night houden. Nou, ik heb niet zoveel verstand voor. Nou ja. Bob Marley, The Sun is Shining. Ja, die natuurlijk, ken die ken je wel. Oh ja, die had je ook op je lijstjes aan. Die had ik op mijn lijstjes nou, aan. weet je wat? Dan doen wij gewoon Jimmy Cliff voor jou. En, en we... dan we... Kunnen we straks nog wat doen? Uh... Ik denk. We kunnen van alles doen. Kunnen we, we nog... straks Bob Marley doen met Sun is Shining? Nou, wie weet. We gaan eerst met reggae night. Is goed. We te vallen, die hoe, la, hoe langer hoe het uh, programma duurt, tegen het einde, dan begin je helemaal mee te dansen. En ken je opeens ja, joh, al je klassieke. Tuurlijk, tuurlijk! Wat is dat nou, man? Huh? Uh, instinct, denk ik. Ja, maar je leert ook snel, moet ik zeggen. Je, ja, je kwam binnen als, als, als totale uh, uh, uh, vreemde in het programma van de 5 Classics. Ja. En zie hier een volwaardig lid van de Radio 5-Lane Classics. Ik ja. vind het maar we doen even geweldig. nu geen reggae. We gaan niet Bob Marley doen. Nee, die gaan we zeker niet nee, doen. Dat, nee. was, uh, dat was wel leuk, maar niet. Want ik, toen ze, keek ik even op de klok en toen zag ik. Uh, Oeh, we gaan bijna aan het eind. En dan zou dat dus een van de laatste nummers uh, ja, die, zijn. Ja, die, die bewaren we gewoon voor de volgende keer. Ja, precies. Uh, wie weet wat er uh, nog gaat uh, komen in de toekomst, hè, Dion. Ja. Dus uh, toen zei ik, uh, Johnny, ja. we gaan uh, Sweet Dreams doen. Nou, ik vind het, ik sluit het helemaal wel aan, hè. Dion. En dat wordt dan de laatste plaat hè, van onze dat show. Dat wordt onze laatste plaat, ja. dus we gaan ook meteen uh, gedag zeggen. Ja. En, uh, ja, nou, en bedankt voor het luisteren, ja, zeggen we dan altijd even netjes beleefd. Uh, nou, Johnnie, ik vond het leuk. Hey, Bij de site zetten, Jong. Ja? Ik vond het leuk om je in de show te hebben. En uh, ja, uniek. Je bent normaal gesproken de cameraman, dus het is voor jou allemaal, ja, allemaal heel nieuw geweest. Dit. Heel nieuw. Nou, geweldig. Wanneer ben je weer te luisteren? Uh, zondagochtend van 6 tot 8. Ah, ja, dat is echt voor de mensen die vroeg op moeten dan. Ja, nou, dan weet je dat ze erbij moeten zijn. Ja. Ja. Je kunt dus of vogels gaan spotten of uh, gewoon naar jou gaan luisteren. Ja. Nou, uh, ik zou het de laatste kiezen, inderdaad. Vogelspotten, dat doen we niet aan. Dat doen we niet en, aan. Een nee. nou, beetje vogels heb, ik, uitschelden. Nou, je, vind... moet, je moet niet spotten met vogels. Ik kom er wel eens vroeg, vroeg thuis in de ochtend. Hè. Dan kom ik zitten wel eens tegen, hoor, die vogels. Moet jij ja. zeggen. Ja. Oké. Okay. Ah, dat we een <laughs> heel ander verhaal. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik ben ook weer te beluisteren tijdens de programmeringen van Radio 5.1. En dat, dat vindt zich allemaal in de nacht. Uh, om twee uur vanavond ben ik dan weer terug. Bedankt voor het luisteren. Zoals gezegd, Dion, de laatste plaat is van... Sweet Dreams.